1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het overleg tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks... over de noodzakelijke extra bezuinigingen is mislukt. Beide partijen eisten investeringen in onderwijs... maar het kabinet wilde dat niet, zeiden D66-leider Pechtold... en GroenLinks-leider van Ooyik na de gesprekken. In ruil voor investeringen zouden ze een extra bezuinigingspakket steunen om het begrotingstekort aan te pakken. Het kabinet heeft de steun van de oppositiepartijen nodig, omdat PvdA en VVD geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Artiesten en andere collega's noemen het overlijden van zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal een groot verlies. Van Roosendaal was ongeneeslijk ziek en overleed gisteren. Zijn impresario spreekt van een groot zanger, een geweldig en gul mens met een ongeëvenaard talent. Volgens muziekkenner en tv-maker Leo Blokhuis was Van Roosendaal een zanger die enorm creatief omging met de Nederlandse taal en altijd recht uit het hart was. Die oprechtheid maakte hem heel groot, zei Blokhuis in Met de Doog op Morgen. Maarten van Roosendaal maakte twintig theaterprogramma's en won onder meer een Finario, een zilveren harp en de Annie M.G. Schmidprijs voor zijn nummer Red mij niet. Maarten van Roosendaal was 51 jaar. Op de voormalige Nederlandse Antillen is voor het eerst een gerechtelijke dwaling aan het licht gekomen. Bekende moordzaak op Bonaire moet opnieuw door de rechter worden bekeken. Het heeft het gemeenschappelijk hof besloten. Advocaat Geertjan jan Knoops had gevraagd om de herziening... omdat de twee mannen die voor de moord op twee broers zijn veroordeeld onschuldig lijken. Er is volgens Knoops bewijs voor. De mannen hebben altijd al gezegd onschuldig te zijn. Het weer vannacht klaart het op en koelt het af tot plaatselijk 7 graden. Kan een mistbank ontstaan. Overdag blijft het lang droog, schijnt de zon geregeld. middags is het 20 tot 24 graden, staat weinig wind. Tegen de avond neemt de bewolking toe en is lokaal een bui mogelijk. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, ook in dit tweede uur van Kazeluna... staan we stil bij de dood van Maarten van Roosendaal... vandaag, op 51-jarige leeftijd. Uh, dat doen we op verschillende manieren. Uh, eerst wil ik er graag op wijzen dat als u dat eerste uur ge gehoord heeft... hoe vreemd is het geweest om dat te beluisteren aan de ene kant... en aan de andere kant hoe, hoe fijn ook wellicht. Het, was, het waren fragmenten uit uh, een van onze zomernachten... toen hij anderhalf uur lang over zijn eigen leven sprak... En vooral ook veel over zijn spectaculaire dood... die hij voorspelde, maar niet haalde. Toen niet, vandaag dus wel. Dat hele gesprek, dat duurt dus anderhalf uur. Of dat gesprek, dat is een verhaal, zijn een levensverhaal. Een monoloog van Maarten van Rozenal met afwisseling van veel muziek, nooit van zichzelf... Um, dat hebben we ook maar even op Facebook gezet. Want misschien wilt u het wel in zijn geheel horen. De volle anderhalf uur lang. Op de Facebookpagina van Casa Luna vindt u dat een verwijzing... Dus naar die zomernacht van Maarten van Roosendaal. Verder um, ja, nodig ik u uit om herinneringen aan Maarten van Roosendaal... bijzondere ervaringen uh, met hem te delen. Dat kan. U kunt bellen met 0800-1121. Belt u ons met verhalen, samenwerkingen. Herinneringen, concerten, liedjes, alles mag natuurlijk. Zelf kan ik me herinneren dat ik... Uh, ik heb hem één keer geïnterviewd voor Casaluna jaren geleden. En toen had hij net zijn poot gebroken of hij zat in het gips. Maar hij was ook niet te stuiten. En na afloop, in de nacht, diep in de nacht... rende hij weer naar Rende, strompelde weg. En toen gaf hij mij plomp verloren een zoen op mijn mond. Ik geloof niet dat er ooit één gast is. En we doen het nu tien jaar. En het zijn duizend gasten... Ik geloof niet dat iemand anders dat ooit gedaan heeft. Hij wel, Maarten van Roosendaal. Uitzonderlijk. Wat ik in zijn liedjes zo buitengewoon sterk vind... zijn liederen, moet ik zeggen. Want hij wilde niet spreken van liedjes en dat is ook voorkomen terecht. Dus het zijn liederen. En liedteksten is die, dat feilloze gevoel voor um, het ambiguë en de tragiek... De grote tragiek in het leven van kleine mensen... en dat hij dat met volle mededogen tegemoet trad. Goed, wat hij nog per se wilde maken... toen hij in januari te horen heeft gekregen... Uh, dat hij niet lang meer te leven had, ongeneeslijk ziek was... is een boek. Hij wilde een boek maken... waarin hij een aantal van zijn eigen liedteksten opnam. Een keuze, de beste van Maarten van Roosendaal. Maar afgewisseld met reacties van een aantal bewonderde kunstenaars. Hij heeft 18 kunstenaars uitgenodigd om te reageren op zo'n liedtekst. En die heeft hij nu om en om... Uh, gepubliceerd in een boek dat dus nog net uit is tijdens zijn leven... Om te janken zo mooi. Daar is in opgenomen werk van Desanne van Brederode... Sanneke van Hassel, Joke van Leeuwen... A.L. Snijders, Peter van Straten, Thomas Verbocht, Joost Zwageman... en nog een flink aantal anderen. Daar is ook een tekst in opgenomen van Manon Uphrof. En die hebben we nu aan de telefoon. Dag, Manon. Goeienacht. Goeienacht, Nick. Fijn dat jij nog even zo lang op wilde blijven om, um, om nou ja, te reageren. Um, toen Maarten jou benaderde om ook iets te schrijven... over een van zijn liedteksten, wilde je dat ook meteen? Hoe reageerde jij? Um, nou, ik moet misschien even teruggaan naar, naar het ervoor... dat um, uh, ik, net zoals heel veel andere uh, mensen in Nederland... Um, te horen kreeg dat, dat Maarten ongeneeslijk ziek was. En um, dat, dat was een ongelofelijke schok. Terwijl de keer dat ik hem ontmoette... Um, was hij daar zelf... Um, ja, was, was hij vrij open over zijn, over zijn levensstijl. Ja. En sloot en, en hij helemaal niet, niet, niet, ja, niet uit dat dat op, op, op lange termijn... Uh, ook schade zou kunnen opleveren aan zijn gezondheid. Uh, maar het was een ongelooflijke schok. En uh, ja, natuurlijk, toen, uh, toen ik gevraagd werd... om een uh, bijdrage te mogen leveren aan het boek... voelde ik me enorm, enorm vereerd. Ik had jaren daarvoor met Maarten uh, samengewerkt. Uh, een ontzettend leuke avond. aan uh, avond van het liefdeslied... waarin allerlei schrijvers en dichters gekoppeld werden... Uh, aan, aan uh, uh, ja, liederenmakers, in het geval van Maarten. Liedjesmakers, in het geval van, van anderen. <laughs> en, um, ja, Maarten en ik werden gekoppeld. Ik, ik geloof dat ik zelf vroeg, mag ik alsjeblieft samenwerken met Maarten van Roosendaal? En ik kende hem niet goed. Ik kende wel zijn werk, maar ik kende, uh, uh, ja, ik kende Maarten niet. En um, zo hebben wij voor het eerst contact gekregen. En ik heb daar... Dat was zo'n ontzettend feestelijke, bijzondere ervaring. Ba waarom was dat direct... zo bijzonder? Kan je dat... Uh, nou, ik, ik weet nog heel goed. Ik, ik kwam bij Maat in zijn werkhuis, buitenhuisje. Uh, we moesten overleggen wat we gingen maken. En hij had uh, al inzagen gekregen in teksten van anderen. En dat waren allemaal uh, liefdesliedjes, echte uh, liefdes tussen man en vrouw en dergelijke. En uh, hij riep maar Uphof, hof dat, dat, dat moeten wij niet doen. Hm. En. Toen kwam ik met een, een... Mijn vader was nog niet zo verschrikkelijk lang overleden. Nou ja, ook wel een aantal jaar. Maar ik, we kwamen te spreken over leven en over dood. Het is misschien ook wel onvermijdelijk als je met Maarten praat. En uh, ik, ik kwam met een droom... Uh, waarin ik uh, mijn dode vader, die me uh, kwam opzoeken, uh, de deur had gewezen. Hm. En uh, als suggestie voor een liedtekst... En toen zei hij, ik heb, dat lied heb ik al, zo'n lied. Uh, en toen kwam hij met de tekst ja, waar ik uiteindelijk in het boek op heb gereageerd. En dan zei, hij, dat houden we in reserve. Uh, maar we gaan, uh, we gaan iets heel anders doen. En dat is toen een, uh, een gevoelige, serieuze, uh, niet spottend bedoelde smartlap geworden hm. van het jongetje Otto. Die van zijn uh, straatarme vader, uh, uh, uh, een, aan zijn straatarme vader een hondje vraagt. Maar dat krijgt hij niet, hij krijgt een rat. De vader kan een hond niet betalen. En uh, nou ja, de, de, daar hebben we een, een lied over gemaakt. En het bijzondere daaraan was dat we elkaar niet heel veel uh, fysiek gezien hebben. Ik, ik ben twee keer uh, bij Maarten op bezoek geweest. En um, daarnaast hebben we over en weer voortdurend gemaild, gebeld... Uh, via de computer allerlei uh, berichten gestuurd... waarin hij steeds reageerde op, op tekst die ik aanleverde. En dat was zo ontzettend leerzaam. Uh, om, om te zien hoe om te, ten eerste wat een, wat een kunst het is om een goed lied te maken. En dat uh, daar stilte in moeten en dat er heel veel dingen uh, uit weggelaten moeten worden. Dat vond ik ontzettend leerzaam hoe hij mij ja, daar eigenlijk in onderwees. Ja. Want jij bent, jij bent, jij bent een, goede, een hele goede schrijfster. Maar jij kreeg, jij, hij, hij kon jouw dingen over de omgang met taal in zo'n lied uh, duidelijk ja, ja, ja, want ik kwam natuurlijk met lappe tekst aan. Ja. En dan zei hij ja dat, dat uh, trekken mensen niet. Uh, dat kan niet. Hey, dat moet veel korter, dat moet veel prangender. Dat moet, ve dat, dat moet veel meer uit. En hij uh, liet ook zien uh, wat er komt. Maar dat werd een, een, een heel vrolijk, energiek... Enoverend samenspel. Ja. En um, ik moet zeggen ook nu, nu ik, ik was vanavond aan het, ik was net een tweet aan het plaatsen. Dat, dat ik aankomende woensdag in Casa Luna, uh, dat we het over Maarten zouden hebben. Maar nog met de gedachte dat, dat hij natuurlijk uh, ja, nog, ja, gewoon nog, nog zou zijn. Nog leven. Ja, en uh, ik heb net geluisterd het eerste uur. En ik begrijp, ja, ik begrijp meteen waarom het, waarom het ook echt een beetje kouder voelt. Ja. Als, uh, als je als, als land zo'n zanger en zo'n maker... en iemand die zo betrokken is bij wat hij maakt... en zo betrokken is bij mensen. Ja. Um, als je die kwijtraakt. Ja. Dat... Als ik toch nog, toch nog even door mag gaan, Manon uh, Uphoff... Um... Eén van de dat lied wat, wat hij al had, wat je, wat jij, waar jij ja. een droom voor aanbiedt... Um, dat, is, dat, dat ging, gaat over pijn. Is dat een van de krachten van Maarten? Dat hij iemand is die eigenlijk heel goed met pijn... en, en de diepe pijn van het leven kon omgaan? Ja, uh, dat, dat merk je in alles. Ook in het, ook in het gesprek wat, wat, uh, wat ik daarnet uh, beluisterd ja. heb. Uh, dat iemand... Waarvoor, um, ook, ook in de ontmoeting. Waarvan ik het idee had, dat is, dat is iets wat hij totaal niet buitensluit. En niet, niet probeert op een afstand te houden. Wat de meeste mensen natuurlijk toch wel doen. Ja. En wat ook wel begrijpelijk is. Omdat we bang zijn voor, voor pijn. Uh, met het gevolg dat je kunt afstompen. En dat had hij niet. Uh, dat dat, dat uh, uh, uh, liep als het ware door hem heen. En dat bracht, ja, dat bracht dan weer... Prachtige uh, uh, uh, ja. prachtige dingen tot stand wist hij daarmee te maken. en uh, ik, ik luister net ook hoe hij hoe het bijvoorbeeld had over uh, psychiatrische patiënten. Voor mij heel herkenbaar. Ja. Omdat ik daar zelf ook mee ben opgegroeid. Mijn broer was uh, verpleegkundige in een uh, psychiatrische uh, instelling. En ik heb zelf een zwakbegaafde uh, broer. En het was heel vertrouwd. Er kwam op. Mijn broek altijd met busjes met mensen die, ja, waar dan een rafeltje aan, aan zat. En um, wat ik bij Maarten heel erg mooi vond, is dat hij, dat hij die rafels omarmde. Ja. En uh, helemaal niet op zoek was in mensen naar dat wat af was... of dat waarmee je je aan de, aan de buitenwereld wil laten zien... Ja maar dat hij dat ja dat hij schoonheid in die razels zag. Ja. En dat is, dat, is, dat is wat mij altijd zo diep heeft aangegrepen en ontroerd. Uh, vaak luisterend naar zijn liederen. Uh, vele reizen heb ik uh, doorgebracht met Maarten van Roosendaal. D met name met zijn dubbelcd Verzameld werk. Um, die, die ik echt ongelooflijk goed vind. Is dat als je het leven wil vieren zoals hij dat wilde. En met hartstocht omhelzen en, en uitbundig beleven. Dan horen daar die andere dingen bij. Zoals Precies. pijn en verdriet en verlies en dood. En dat hoor je in het gesprek ja. net. Oh, of die, de die monoloog, ja. hij flirt ermee, maar het is ook een wezenlijk onderdeel maar... van. Toch? Ja, en, en, maar je hoort het, want we hebben nu, en zeker ook door mee te werken aan het boek... komt er dan ineens ook weer heel veel aandacht voor, voor de teksten. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook die stem. Ja. En in die stem zit dat ook allemaal. En er zijn maar heel, heel weinig zangers in Nederland... Die, uh, die dat hebben, waarin die hele geschiedenis en die hele benadering van, van mensen en hun levens en alles wat, wat, er, ja, wat er niet aan klopt, wat er stuk aan kan gaan, ja. wat botst en wat schuurt, dat is allemaal onderdeel geworden. Ja. En dat maakt die, die stem heel rijk en heel, uh, heel, heel diep. Ja. En onontkoombaar vind ik ook en onontkoombaar. Het, ja, het, ja. het zit in het zingen. Um, als het gaat om dat, dat, ja, dat in memoriam boekje om te janken zo mooi, hè, dat nu uh, ook uit is, waar ook jouw tekst staat, heb je toevallig die tekst bij de hand? Kan je daar iets van laten horen, of is dat overvraag ik je dan? Ja, dan overvraag je me. Ik, ik kan hem wel een, een beetje parafraseren. Ja, wil je dat doen? Um, ja, het, het, het, mijn tekst is dus een reactie. De, um, ik ga weer even terug naar het on ontstaansgeschiedenis. Ja? Uh, dus wij hadden besloten, we maken niet uh, een tekst over uh, dode vaders die terugkeren naar huis. Ik heb al zo'n tekst en we gaan dat rattenlied maken. Maar die droom, uh, mede door dat gesprek met Maarten, is me wel uh, blijven achtervolgen. En uh, toen hij mij uh, uh, dus uh, uh, vroeg om mee te werken aan het boek en met die liedtekst kwam, uh, uh, waarin op, volgens mij ook de regel staat van uh, mijn vader is dood, maar misschien weet hij het niet. Uh. Dat is heel erg mooi is. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat de doden zelf nog niet weten of niet meer weten dat ze dood zijn. Uh, ja, dat vind ik een heel ontroerende gedachte. Want misschien heb je daar zelf ook wel even tijd voor nodig om dat te weten. Uh, ook voor de levende. Dat je even tijd nodig hebt om te weten dat iemand er niet meer is. Dat heb ik met Maarten nu ook heel erg. Maar goed, terug naar, naar de, uh, de tekst. Uh, dat was een droom dat mijn, uh, dat mijn uh, vader uh, ja, terugkwam naar het ouderlijk huis uh, waar zich allerlei familie en vrienden uh, uh, en kinderen verzameld hadden. En hij belde aan. Ik hoorde hem aankomen lopen met zijn stok en zijn, uh, het geluid van zijn stok. En ik zag hem door het raam. Uh, en, en, en ik was degene die de deur opendeed. En toen zei hij van ja, maar ik kan je niet binnenlaten, want je bent dood. En, en het naambordje is weg en... Uh, het bed is uit de kamer gehaald en je pensioen is gestopt. En toen werd mijn vader niet boos, maar draaide zich om. en zei, nou dan ga ik maar weer. En zegt tegen je moeder dat ik je mis. En die, dat heb ik uh, gebruikt in een, in, een, in, een, in een verhaal. Dat is in mijn laatste of meest recente verhalen verhalenbundel terechtgekomen. Maar ik heb het ook gebruikt om weer te reageren op de door Maarten aangeleverde tekst... eigenlijk om alsnog het lied dat ze niet gemaakt hadden... Ja, precies. Ja. Uh, uh, uh, te maken. Wat is was ook de tekst, Manon, van dat lied van, van Maarten? Sorry, dat, ik, dat, ik versta het heel even niet. Wat is de titel van, de, van die tekst van Maarten? Ja, dat, dat, dat, dat is dus het verschrikkelijke. De, uh, ik, ik wist dat je me dat zou vragen oh. en dat weet ik nu even niet... Hm. Ja, nou ik kan dat... maar boven lopen om dat, om dat te bekijken. Geeft helemaal niet. Want dat kunnen we misschien straks nog even doen. Als we, als we dit hebben afgerond. Dan moet je dat misschien nog even doen. En dan geef ik het wel later door. Um, maar jij hebt in ieder geval. Jouw droom alsnog gebruikt. Hè? De, de vader die je afwijst. Om te reageren op zijn tekst ja, waarin waarin het ook ook gaat om een om een dode die eigenlijk dat niet van zichzelf weet en nog contact wil dus maken met, uh, met de levende en ja eigenlijk over die misschien ook wel over over over het, het verlangen om om, om om dat te kunnen en dat dat vond ik heel mooi maar ja daar toen in dat in dat in dat buitenhuis uh, besloten we om het over een, uh, een heel, andere, heel andere boeg ja. uh, te gooien. En uh, de overleden uh, vaders er maar, even, er maar even uit te houden. Ja, precies. Manon, Manon ik dank je wel. Fijn dat we je nog even hebben kunnen spreken. En um, nou ja, het zal nog tijd nodig hebben, denk ik. Hè? Verder. Ja. Ik wens je een goede nacht. Dank je wel. Je kussen, brand voor mijn pad en kaars, slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, viel briefjes in een muur, voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je paak staan man, laat je baard staan, maar reds mij niets. Trek een jurk aan, ach man, trek een mooie pijrs jurk aan, maar reds mij niets. Restoreer je kerk, stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar reds mij niets.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 En ik krijg er weer kippenvel van. En ik krijg er iedere keer kippenvel van. Red mij niet, um, een klassieker van de Nederlandse liedkunst. Maarten van Roosendaal. En ik krijg een um, berichtje binnen van iemand die luistert en zegt... van woensdag, aanstaande woensdag, als je dat gesprek hebt met Paul van der Velde dat we eigenlijk vandaag hadden, zullen hebben. Een groot kenner uh, van het boeddhisme. Dan moet je woensdag nog een keer, red mij niet, draaien. Dat vind ik wel een hele goede suggestie. Misschien dat we dat er wel doorkrijgen. Maar dat is iets anders. Om te janken zo mooi is dus een bundel ter ere van Maarten van Roosendaal... vandaag overleden. Maar dat heeft hij nog kunnen maken. Uh, met een aantal van zijn eigen liedteksten... plus reacties van een aantal kunstenaars. Het zijn er 18 in totaal. Menno Wigman, de dichter, heeft hij ook gevraagd... om te reageren op een van zijn liederen. En Menno Wigman heeft gereageerd met het volgende gedicht. Vandaag is iedereen mooi. De ene helft van zijn leven had hij weggezopen. De andere ging op aan katers. Vrijdag. Hij had niet Schopenhauer zitten lezen. Hij dacht niet aan dood en niet aan later. En half gehavend liep hij over straat en zag een mooi gezicht. Toen nog een mooi gezicht. En dacht, vandaag is iedereen mooi, mijn God. Wat zijn de mensen goed geslaagd. En iedereen, ook ik, is nog een keer een lente waard. Drinken is doodgaan en weer opstaan uit de dood. Ik denk dat ik wel duizend levens heb geleefd... en steek mijn kop nu in het voorjaar. Doorluchtig verder lopen. Doodleuk gezichten prijzen. Bij een kroeg neerstrijken en drinken op het licht. Al dus, Menno Wichman. En dat blijven we doen, Maarten van Roosendaal. Dat blijven we doen, drinken op het licht. U kunt ons bellen tot twee uur met um, ervaringen, herinneringen aan... Um, Maarten van Roosendaal, 0800-1121. Peter van Vliet, goeienacht. nacht. Goedenavond. Je bent theaterdirecteur in Leidsendam voorburg Is dat de Tobbe? Dat, uh, dat was de Tobbe, <coughs> dat was de Comus en dat is inmiddels uh, samengegaan vanwege bezuinigingen. Oh. Is dat één theater geworden. Okay. Maar hij, uh, Maarten heeft zowel in de Tobbe als in Comus gestaan. Precies. Je hebt Ik hem heb dus. Vanaf, vanaf, echt, vanaf het begin bij de AKF. En al zijn programma's heeft hij bij ons gedaan. Zowel in de Totten als Camus. Dus wat dat betreft heb ik al, uh, ken ik Maart al heel lang. Ja. En uh, begin januari uh, stond hij bij ons. Heb ik uh, nog een tijd met hem zitten praten. Dat moet een van zijn laatste optreiners zijn geweest dan? Ja. Want in 19e hoorden we het, uh, het vreselijke bericht dat hij ja. ongeleeslijk ziek was. Ja... Uh -huh. uh, ja uh, Maarten kennen we al zo lang. Hij uh, is zo'n warme persoonlijkheid. Uh, uh, dat het echt... We, we wisten natuurlijk dat het heel slecht met hem ging. Mm. Maar als je dan vanavond hoort dat hij overleden is, dan ben je gewoon in shock. Ik hoor het. Het is zo'n briljante man. Zo'n lieve, aardige man. We hebben tot s'nachts vier uur doorgezakt en over het leven zitten praten. Mm. Uh, vanaf de eerste nummers van... Uh, de olielamp uh, slingert tot en met uh, Red Me Niet. Tot uh, daarna, het, ook, ook op de parade kwam ik hem tegen. Hij had die House of Harkater-tribute uh, gedaan met Egon. Zulke mooie en fantastische nummers die hij uh, geschreven heeft. En dat je dan dat, dat dit soort briljanten uh, te vaak en te snel doven... Dat is, dat is natuurlijk vreselijk. Ja, je kan ook zeggen, hij heeft het te volle benut... Heeft ja. voor, de, voor de volle 100% of 200% heeft hij eruit gehaald wat erin zat. Ja, maar dat zei hij ook. Ik zal nooit oud worden. Uh, uh, uh, maar ja, dat, dat kan iemand zeggen tegen je, ja. maar dat ja. hoop je toch niet. <laughs> je denkt, ja ja, het ja. is dus hè. Het is dus Ja. Maar in die gesprekken die je met hem voerde, soms tot diep in de nacht Peter van Vliet, kwam de dood daar dan ook langs en zijn, zijn visie daarop. En dat hij daar misschien wel malingen had. Of hoe, zat hij, hoe zat dat? Eigenlijk? Ja, toen, toen, toen wij dat dat, dat, dat hoorden hè, via het Impresariaat van ja. dat, gaat, dat gaat niet lang meer duren. Uh, we, we, we, we, we, we kregen natuurlijk chemotherapie en dergelijke. Toen, toen, ik heb de naam natuurlijk niet meer gesproken, maar toen wist ik eigenlijk al van uh, dit hoort bij het leven. Dit is iets wat. Er, dat kan allemaal, allemaal gebeuren. Het uh, is natuurlijk vreselijk. Dat wil je natuurlijk niet. Maar als het gebeurt, moet je het accepteren. Moet je het niet eindeloos rekken. Dan moet je er. Het, tot het eind. Moet je er het beste van maken wat je ervan kan maken. En niet eindeloos proberen te traineren. of uh, met chemo's en met een andere. Ja. Hij was natuurlijk ook zijn podium kwijt. Hij wist dat hij nooit meer op zou kunnen treden. Ja. Dus ik denk. maakt een beetje kennende dat hij. Uh, uh, nou, daar geen vrede mee heeft, maar wel uh, dat accepteren van dit hoort ook bij het leven. Was hij ook zo in die zin, want je hebt hem dus heel vaak zien optreden, hè, jaren achter, uh, achter elkaar, denk ik. Um, was hij ook in, in die zin een soort podiumbeest? Want hij heeft natuurlijk gezongen zo vaak over de. de, de moet ik zeggen, het wringende van het leven, de ambiguïteit. Dat je het nooit kunt oplossen, de pijn niet weg kunt halen. Maar is het dan iemand die dus. Juist op het podium misschien wel even gelukkig kon zijn? Of zichzelf kon zijn, op zijn minst? Ik denk dat het podium uh, zijn leven was. Dat, dat, dat, daar bestond hij uit. Ja. Uh, maar naast het podium was hij ook een hele uh, hartelijke, uh, uh, vriendelijke, uh, uh, warme, uh, warme vent. Gewoon een. Wow. Maar niet cynisch. Of eh, eh, op een gegeven moment was er een, een discussie over de twee theaters. En hij joh wil je ons helpen met, met, met, met een DVD voor de politiek? Zegt hij, dat doe ik. Maar ik ga geen stelling nemen tussen jullie theater in Leidsendam en theater in Voorburg. Dat doe ik niet. Want... En, en dat... Uh, theater is zijn leven, maar hij neemt daar geen stelling in... tussen het ene theater en het andere theater. Hij heeft zich niet bezondigd aan politieke um, nee. uitspraken. bijvoorbeeld. Nee, dat was nee. Als je de eerste uur gehoord hebt, dan, dan snap je ook ja. wel... waarop hij dat niet wilde doen, denk ik. Ja. Uh. Is er iets, een, een liedje of een aspect van zijn werk... waar jij eigenlijk met name van houdt? Waar je, waar je erg van bent gaan houden? Afgezien van de dingen die we nu kennen. Nou ja, Red Bulliet is natuurlijk een, ja. een, een briljant... Maar ook, ook het eerste nummer van het, uh, het beschrijven van... In het eerste uur beschrijft hij even hoe de, hoe de, de situatie in Ilo is. Ja. Maar zo'n lied als... Uh, uh, uh, de Ode slingert, Het is het eerste nummer van zijn eerste cd. Ik geloof bij de A.K.F. Dan beschrijft hij hoe een jongen naar zee gaat. En, en zijn vriendin besodemietert. En, en hoe de, hoe de, de, de, de, de maatschappij verandert. En dat is zo <truimert> treffend... Uh, uh, uh, verwoord in zo'n simpel lied, maar zo mooi. Het is gewoon een heel oud nummer. Ja. Maar ook een, een nummer, bijvoorbeeld bij de parade, wat hij gedaan heeft: De Zwarte Weduwe en uh, Azijn. Dat is, ja, het, is, uh, het raakt je in je hart en dat raak je niet meer kwijt. Dankjewel, Peter van Vliet. Een goedenacht. En ik wil nog ja? Eva, Eva nog even ja? zeggen: Ontzettend veel sterkte, Eva.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 Ooit waren zij twee kleine kinderen in een dorp ver van hier. Eén bakker, één slager en één kraaidenier. Eén kerk, één begraafplaatsen en zij met z'n twee En waar ze ook lopen...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 En de kruiden hier wisten al lang Dat het alleen maar steeds verder zou gaan En hij raakte steeds verder van huis Dit schip, het nam hem bij haar vandaan Maar het schip brengt hem nooit je thuis. De kroeg, het casino, maar het verval begon pas toen de kruiden hier plots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 Voor geld En als hij dan terugkwam Dan werd zij zijn vrouw Van je echte idylle Van je ik Hou oh, maar de olielamp slingert Over een golf van verdriet En hij kan haar beschrijven. Maar terug komt hij niet, omdat hij in iedere haven, omdat hij iedere nacht weer belut en bezopen in zijn kooi stapt en wacht tot zij, zoals toen, op de kade zal staan. En ze zwaait geen vaarwel, maar kom hier. En hij, hij loopt er de plank af in haar armen en lacht naar de bakker, de slager en die man van de supermarkt. Maarten van Roosendaal met de olielamp. Stel je nou toch eens voor dat hij het Frans gezongen zou hebben. Bijvoorbeeld. Hoe beroemd die man geweest zou zijn. Um, er wordt natuurlijk druk getwitterd. Deze vind ik wel mooi. Maarten van Roosendaal van de Friesk uh, is het Twitterbericht. Maarten van Roosendaal was iemand die een kop had. Eigenzinnig en mooi van lelijkheid. Inmiddels weten wij hoe het lied heet, de tekst heet... waar Manon Uphof in de bundel... Uh, om te janken zo mooi op gereageerd heeft... dat is het lied Slaap. Kijk hier aan de kop van de tafel. Mijn vader kijkt ernstig. Het is net of hij boos is. En tot mijn verdriet besef ik opeens weer... dat mijn vader dood is. In het oor van mijn zusje... fluister ik bijna onzichtbaar. Misschien weet hij het niet. Ik heb we dat wel even kunnen herstellen? U kunt natuurlijk uh, blijven reageren. Zometeen ook nog wel een ander gedicht uit die bundel... om te janken zo mooi herinneringen aan... Maarten van Roosendaal. Dat is dan het gedicht Souvenir, maar dat komt later nog. Want eerst Jan uit Amsterdam. Goeienacht. Ja, goeienacht. Heb jij Maarten gekend? Nou, ik heb hem persoonlijk uh, niet echt... Uh, niet, niet gekend. Nee. Het... Um... Ik heb wel een hele grote waardering ook voor uh, een groot aantal uh, nummers van hem. Uh, een van mijn favoriete nummers is uh, Liefde voor één Nacht, maar dat stond bij jullie niet in de computer. Ik heb het net al gezegd aan <laughs> de telefonisten. <laughs> maar misschien, misschien kan jij het, ik weet het niet. Ja, nee, dat kan ik, maar dan kan ik het niet laten horen, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. nee, nee maar um, ja, God, uh, ja, als uh, iemand uh, uh, heen gegaan is, uh, dan zijn er natuurlijk uh, heel vaak heel veel, uh, uh, heel veel positieve verhalen. Ja. En ik zou ook, uh, maar um, ik heb in mijn herinnering een uh, iets wat minder positief uh, gebeuren, oh, okay. niet uh, aan mij persoonlijk, maar wel aan, met iemand anders die ik heel aardig uh, vind. Maar dat zou ik even. Uh, ik, het is een beetje. Ik zal proberen een kop en de staart aan het uh, geheel te geven. Um, uh, um, um, um, um, de regisseur van Maarten van Roosendaal is een tijd uh, Pieter Bouwman geweest. Ja. En Pieter Bouwman die kende ik ook redelijk goed, die kende ik wel goed... Uh, onder andere van uh, andere zaken zoals mannen van de radio. Ik heb eens dus een keer het uh, album daarvan van hem persoonlijk gekregen. Maar goed, ik, uh, ik uh, woon in de Pijp... en uh, daar ben ik uh, ook heel veel uit geweest in mijn leven. Ik ben visuogindicapt, uh, helemaal. En ik, kwam dus, ik maakte zo weer mijn rondje... en ik kwam uh, s'nachts om een uur in een café. Ik weet ook nog wel welk café. Nou, ik zal het snel zeggen café Troost. En ik uh, kwam daar binnen en ik hoorde. Ik viel daar midden in een ontiegelijk uh, geschreeuw. tussen de andere mensen door. En. Uh, nou ja, door mijn blindheid had ik niet door wie en wat het was. Maar in de loop van de tijd kwam ik er dus uh, achter dat het. Uh, Maart Maarten bleek te zijn. En. Hij had die avond een voorstelling gehad, dus samen met zijn regisseur Pieter Bouwman, En die was ook aanwezig natuurlijk. En daar ging hij als een vreselijke tegen ik, ja. uh, ik vergeet het nooit. Hij was ongelooflijk kwaad. Hij was heel ontevreden over die voorstelling van die avond. En, en, en gaf je dan Pieter Bouwman zijn regisseur de schuld? Of hoe, wat, wat, ja. wat was het? En waarom dan? Ja. Hij ik, ik wilde tussendoor, ik, ik, ik, misschien was hij dronken. Ik geloof ook dat, er later, dat ik later gehoord heb in, in, dat ik iemand tegenkwam die het ook mee had gemaakt. Die misschien erg dronken was. Maar mm. hij ging inderdaad enorm tekeer tegen Pieter. En nou ja, die kwam ik dus ook tegen. Want ik al zei, die kende ik al. En ik, ik, ik zei tegen Pieter, jezus wat is, hier, wat is hier aan de hand? Wat gaat hij tegen jou tekeer? En het enige wat Pieter Bauman toen deed, dat zal ik nooit vergeten, was heel lief zijn arm om me heen leggen. Zo van, uh, joh, het is allemaal wel goed. Ja, ja. Zo, zo was hij. Dus hij had ook een stem maar, om ruzie te maken? Wat zegt u? Hij had ook een stem om een ja, prachtige liederen ja, te zingen... Ja, ook om ja, ruzie maar, te maken. Ja, maar goed, ik heb Maat natuurlijk ook veel in interviews gehoord... en dan had hij een hele, hele sympathieke en positieve ja. stem. Maar ja. ik kan inderdaad zeggen... wat ik toen heb meegemaakt dat, he, dat maakte een enorme indruk op mij. Ja. Ik vond het, het was echt niet leuk. Hij werd ook getemperd uh, ja. op een gegeven moment door uh, Anita achter de bar. Ja. Die naam weet ik nog. En... Ja, ik, ja. Ik, het, het was een beetje, het is al een hele tijd geleden. En um, ik ben zelf een enorme cabaret-fan uh, En ik, had, ik kende zijn werk uh, ook al wel, maar niet zo verschrikkelijk goed. Later kwam dus uh, Red mij niet en al dat soort dingen meer. Maar wat ik even uh, wilde zeggen, en dat heb ik ook tegen Tim Fries gezegd... Ik, um, het heeft al een hele tijd een smet op hem geworpen, een beetje. Dat ja. ik niet, niet heel erg goed door zijn zaken heen kon luisteren. Dat ja. ik dacht van, ja, dat, dat, dat, wat ik nog me heb meegemaakt. Maar later ben ik me toch gaan realiseren van... ja, talentvolle mensen zijn vaak uh, niet zo makkelijk. En soms ook terecht. <lacht> ik geloof dat uh, Ramse Schaffi ook wel eens in een café kort en klein geslagen heeft, hoor. Dat is, uh, dat is daarom, is, is daarom niet het Maar goed, je, uh, je, je, je, als... het is ook wel goed om even een andere kant van uh, zo iemand als Maarten van Roosendaal in deze hagiografie die het bijna is natuurlijk, zo'n in memoriam om die ook te laten horen ik dank ja. je wel, ik dank je wel okay. Jan en ik, en ik wens je nog een goede nacht Sorry. Ja. dag Egbert Hovenkamp, goede nacht dag Lex Hallo. hoe ken jij Maarten van Roosendaal Ken Maarten van Roosendaal? Uh, ik woon in Assen en hier vlakbij is een plaatsje Amen. En daar is een muziekcafé de Amer. En daar kwam Maarten regelmatig optreden en daar deed hij zeg maar een soort van pre-try-out uh, van programma's die hij in de stijgers aan het zetten was. En gedurende die optredens was ik, uh, en ik ben van dat café daar, uh, zeg maar, zo is dat ooit betiteld, uh, de herbergbart En gedurende het optreden van Maarten schreef ik dan, uh, gevoed door wat hij liet klinken... En uh, dat leidde tot na afloop uh, dingen als... En wat mij vooral goed deed, was dat hij tegen mij zei... Je moet een schop in je kont hebben, jongen. Ik wou dat ik jou was. Ik ben jaloers op jou. Uh, want hij uh, stelde toen dat iedere keer wanneer het groot werd... dan had hij weer de neiging om het af te breken. Om het weer terug te voeren naar een essentie... waarvan de gemene deler zijn laatste... Uh, programma dan uh, een weergave was hij ja. alleen weer met een piano op het podium. Uh, ja. Als het groot uh, voor hem uh, te groot werd, dan had hij de neiging om het weer af te breken. En, dus jij, uh, die... jij... Ik, ik, ik miste het geloof ik, jij gaf hem de, de boodschap. Je, je moet een schop onder je kont krijgen. Nee, nee, Nee, dat, dat, dat deed hij naar mij toe, omdat ik wel eens liep te mopperen. Maar van Jamie, nee, dan ben je met gedichten bezig en uh, verdikke me, je komt er niet. En die festivals loop ik dan weer mis. En daar ben ik niet en daar ben ik niet. En uh, dan zei hij van houdig eens op de zeuren man. Uh, van uh, wat jij doet en uh, uh, inhakend op wat ik daar die avond had laten horen, dan gevoed nogmaals door uh, zijn, uh, zijn programma. Uh, wat hij daar liet horen, vaak nog met tekstvellen voor zijn neus daar halverwege het onderbrekend. En uh, dingen uitleggen en uh, waar nog hiaten zaten is... en waar nog uh, te verbeteren dingen zaten. Ja. Uh, dus je maakte uh, hem echt mee terwijl hij nog volop aan het werk was aan die teksten. dat moet toch uh, goed fascinerend uh, uh, zijn ja, geweest. Uh, eigenlijk wel en uh, ja. en en persoonlijk ding is ook dat ik een keer de eerste keer toen, oh, die moet me niet vragen Lex van welk jaar dat het was, nee. maar dat ik toen met een stapel, want ik heb al zijn cd's en dvd's, dat ik met de hele stapel toen ten kwam en hij heeft ze allemaal gesigneerd en dus dat koester ik nu vooral heeft ze allemaal gesigneerd. Uh, en, uh, en ooit uh, ben ik dan bij Leven en Welzijn van Maarten... toen nog een hommage uh, voor hem gaan schrijven. En die laat ik nu bij optredens mijnerzijds uh, veel horen. En die uh, zing je dan? Of kan je hem nu laten horen? Uh, als de, ja, maar ik heb het al met de regisseurs doorgenomen. Het zal ze om en nabij een drie minuten zijn, dat okay. is het zal klinken. Ja. Dat kunnen we doen. Kunnen we dat laten horen? <kuggen> Oké, okay, dat is dan ja. die hommage aan Maarten. Jij zingt het zelf. Nou het is niet zingen, het, het is gevoed door Maarten oh, een tekst. Uh, ja afijn. Okay. Ja, uh, Ga je gang, steek van wal. Oké. Okay. Maarten. Er is een macrofoon die stem brengt naar oren en dan gaat die het lijf binnen en dan maar ervaren wat daar is. Wat je aan touwtjes, snoertjes, ogen en blikken, memento mori, luctor et abortus, victori, gereed hebt liggen. En dan maar een luisteraar zijn en horen wat hij wakker roept, schreeuwt, fluistert, juicht, davert, bijt in jou. En dan maar een lach of een zucht of een roering of een blik naar je buur en je ogen laten zeggen dat je het hoorde. En of die buur ook, ja, die buur ook. En dan maar iets verzinnen om vanuit een minieme verschuiving in je op te nemen en dan maar de pauze die je reeds rinkelt en klinkt en proost. Een dronk op de man met de woorden die knerpen kunnen en wringen en wrikken en worstelen en dan maar andermaal wederom binnen laten komen. Gewoon binnen laten komen. Niet altijd dat in een context zetten, dat verklaren willen gewoon. Dat met respect binnen laten komen. En dan maar die ratatouille, die rataplan aan verheffende gezelligheid. En dan maar ten onder gaan en weer boven komen. En neem er nog maar één. En hij zingt er nog één. En jij dan op die stoel weer iets verzitten en je fietst mee. En je sterft mee. En je spreekt mee dat het zo mooi is. En dan maar weten dat dat in jou klonk. Ja. Ja, oké, okay, hij zong het, maar het was toch in jou ook om de drommel wel. Dat het resoneerde, dat het zoemde en je pakt de hand vast van je buur. Laat er iets of wat een kleur op je kaken, want dat doe je anders nooit. Nee, je doet zoveel niets, maar nu door de macrofoon hoor je de zanger zingen van dat er niets, met name hij, niets te redden valt. En je brengt je handen op elkaar en nog eens, en nog eens, verdomd, je applaudisseert en de buur doet mee en de buur van die, al die buren klappen in de handen blij, blij, blij en de zanger buigt zwierig. Met zijn ene arm zwaait hij door de lucht en tekent daarmee de hele mikmak die hij te Berde bracht en dan maar jij en je buur en daar de buur van en zo verder een algehele staat van straat weer naar huis waar je een op een na de laatste glas vult met wijn van een goed jaar. Als was het de avond, deze avond, waar je de zanger zag zingen en dan maar naar bed. Want morgen, ach je weet wel, die morgen waar zijn liedjes de straten toegankelijk maken en dan zie je wel weer. Egbert Hovenkamp uit Amen. Ik dank je wel en een goede nacht. Dingen dat ik denk, ik denk dingen dat ik zeg. Oh mijn god, al. Heeft iemand mij wat aan gedaan? Ik herken mezelf niet meer. Ik voel dingen dat ik denk, ik zeg dingen. Oh mijn God, oh. wat is er misgegaan? De beer is los. En ik zie mijn God hou op. Heeft ooit iets mij in de weg gestaan? Ik verdraag mezelf niet meer. Ik vond altijd van alles iets. Nu vind ik vind maar beter niets. Oh mijn god al op. Dan zie ik mensen en ik denk: Ik denk die mensen moeten dood. Alleen God, waar is het fout gegaan? Ik geloof mezelf niet meer. Dan denk ik, ik zoek het zelf maar uit. een beetje voor Pieter Bouwman. De beer is los, Maarten van Roosendaal. Nog um, één reactie van een dichter, in dit geval Esther Naomi Perquin, um, reagerend op een liedtekst van Maarten van Roosendaal. Haar gedicht opgenomen in die bundel om te janken zo mooi heet Souvenir. Ze zeiden later, toen het werd gevraagd, dat alles er nog was. Dat ze alles nog hadden. De zee, golf voor golf intact. De juiste windkracht, de lijn van de horizon, de wolken in perfecte staat. Het strand hadden ze korrel voor korrel uitgelegd en ook het pad. De voeten van de kinderen, een spoor van bakfietsen en bolderwagens. De lijn met schone was, geblaf, gehamer van een vader verderop. Nee, zeiden ze, echt alles is er nog. De weg het dorp en God en alle mensen die er waren. Het heeft zoiets troostrijks hoe ze stomweg bestaan. Al die houdbare darmen en magen en pulserende lijven, al die hoop en achternamen, wisselende accessoires, zo roerend knullig ingepakt. En wat er dan verder nog was, de stand van de zon, de krant van die dag, getoeter in de verte en dat ene balkon langs de kade waarop iemand stond en naar ze zwaaide. Ja, zeiden ze, wie wat bewaart, die heeft alles. Alles hebben we gewoon in een handdoek gerold en achter op de fiets gedaan. Toen we wisten dat niemand het zag, toen pas zijn we weggegaan. Al dus Esther en Naomi Perquin, souvenir. In hommage allemaal aan Maarten van Roosendaal. Nog een paar minuten, dan sluiten wij deze hommage. Dit in memoria Maarten van Roosendaal, vandaag overleden op 51-jarige leeftijd af... Maar nog een herinnering. In ieder geval, Kees, goeienacht. Goeienavond. Je hebt met hem samen gespeeld. Uh, nou, nee, niet echt. Maar uh, het was zo... Uh, uh, ik speelde een band die heet Bots. Ja. En wij hebben in 2007 onze zanger verloren. En uh, wij wilden toen een eerbetoon aan hem maken met... Uh, uh, liedjes die hij die, die, die niet uh, zelf meer had ingezongen. Oh ja. En een van de zangers die ik daarvoor gevraagd heb, was Maarten. En die, die reageerde daar meteen heel uh, positief op. En die vond het hartstikke leuk om dat te doen. En uh, die heeft dus een van die liedjes ingezongen. Hm. En uh, zijn, zijn partij naar ons gemaild. En die hebben wij uh, weer in onze mix... Uh, ingelast, zal ik maar zeggen. Oké, okay, dus is op afstand gebeurd? Je hebt hem niet in de studio gehad of zelf meegemaakt? Nee, want uh, het moest allemaal zo snel en met zoveel verschillende mensen. En uh, ik was wel heel blij met zijn bijdrage omdat uh, Hans Sanders, uh, onze zanger, die was zeer gecharmeerd van uh, het lied van uh, Maarten uh, Red mij niet. Ja. En... Uh, hij heeft dat zelfs dan niet meer kunnen doen, maar uh, hij wilde dat. Uh, hij, hij, nou, zijn voorstel was om: red mij niet uh, te laten vertalen door iemand als Wolf Bierman of zo. Ja, ja. Waardoor wij dat in Duitsland zouden kunnen gaan doen ja, op ja. festivals. Maar dan zou het wel uh, uit die kleinkunsttraditie losgetrokken moeten worden. Waardoor wij het op grote festivals zouden kunnen spelen. En uh, nou wil het rare toeval. Uh, dat wij het uh, afgelopen weekend in uh, een studio in uh, Kotten in Winterswijk... Uh, voor het eerst hebben opgenomen uh, in het Duits. Dus redt Red mij niet in het Duits. Zo. Ja, ik zei net, Suggereerde net je nou eens dat, dat Maarten Vroos dan in het Frans had gezongen. Hè? Wat zou er dan gebeurd zijn? Maar ja, misschien dat het dankzij deze weg zijn werk ook nog wel wijd verspreid kan worden. Nou, uh, het onderstreept het maar weer eens de veelzijdigheid van de man... Ja. ...en uh, de veelzeggendheid van uh, zijn teksten. En uh, wij waren er dus ook zo doorgegrepen... Uh, ...door het lied van, van Meet ...van nou, dat uh, ja. willen wij in Duitsland wel uh, uh, ja, verder ten tonele... Het, het nummer van Bots, dat uh, Maarten dus op afstand voor jullie heeft ingezongen... ...hoe heette dat? Oh, dat heet Kreupel. Kreupel, dat kunnen we nu niet laten horen, hè, denk ik. Uh, nee, ja. want... Dan zou jij het nu moeten draaien, thuis. En dan moet je er de, de, de telefoon bij houden. Uh, <laughs> nou, ja, maar uh, dan, dan zou ik hem onderweg doen. Want ah, okay. uh, die, uh, die track die klinkt zo vet. En dan ik het andere telefoontje laten horen. Ik neem aan dat dat nummer nu ook wel bijzondere waarde voor je heeft. Dat had het misschien al, maar dat... Ja... Uh, is gewoon bizar. Uh, je vraagt iemand uh, om uh, je zanger te gedenken, weet je wel, die net gestorven is. En, en degene die het doet, die is nou ja. uh, ook overleden. Ja. Maar die dus stem. Uh, ja. Maar die muziek die is er nog. Ja, die muziek is er nog. En uh, uh, zijn gedachtegoed, uh, dat zal er ook altijd blijven. Dat denk ik ook wel. Kees, goed om je ook nog even gesproken te hebben. Ik dank je wel. En okay. dan kun je je nog een goede nacht. Okay. En ik, ik beloof dat wij het nummer, als het mag... dat we dat nummer even op onze, op onze Facebookpagina zullen zetten. morgenochtend dan. dan. gaan we ja, ons best voor doen. Mag hartelijk dat? goed. goed uh, dat. Ik denk dat uh, Maarten dat ook wel op prijs gesteld Hij vond het namelijk zo ontzettend leuk om het te ja. doen. Goed zo. En hij zette zich in. Dank je wel. Oké. Okay. Dag, goedenacht. Dag. Van Beatrice van der Poel lees ik op Twitter dat ze schrijft... Goede herinnering, jaren geleden zongen we samen Perfect Strangers. Maarten was Tom Waits en ik was Bette Midler. Kijk... Daar had ik ook wel bij willen zijn. Hij kon, hij kon ook Bob Dylan na doen, trouwens, en nog veel meer. Goed. Um, morgen zal de dood ook nadrukkelijk aanwezig zijn in het gesprek. dat Klaas Drups invoert met Roek Lips. Want het gaat over zijn zoon, die is overleden, omgekomen in. De golven van San Sebastian, Dan gaat het over Job. Dat is morgen. Maar zometeen gaat de EO verder op deze zender. En daarom zit hier Miranda van Holland. Inmiddels. Hele goeie nacht. Wat dat gaan het... jullie doen? Maarten was... van Roosendaal niet, denk ik? Nee, nee, ik moet wel zeggen dat ik heel erg genoten heb van jullie. Uh, uh, Indrukkelijk like in de man, heel man. In... Ja, ja ik, ik, toen ik in de auto stapte... Toen, uh, toen dacht ik eerst Maarten is op de radio. Ja. Dat was mijn eerste reactie. Ja. En daarna dacht ik, oh, dat kan maar om één reden zijn. Dus ik, uh... ja, dat was ook zo. Ja, ja. Ja. Ja, ja, goed. We hebben hem eer bewezen. Zeker. En zeker. jullie gaan weer door. En je gaat goed door. Wat gaan jullie doen vannacht? Um, wij uh, hebben uh, een nieuw muzikaal talent. Mensen uit de beste singer songwriter van Nederland. Misschien wel, misschien wel zijn opvolgers. Dus het zou zomaar kunnen. Oh, dat is uh, vreselijk uh, intrigerend dan. Wie? Ik hoop het. Ik hoop het voor hen dat zo'n mooi mooie toekomst in het verschiet ligt. We gaan het hebben over fietsen. Want er is natuurlijk heel veel te doen met de tour. Maar er is nog ja. veel meer aan de hand rondom fietsen. En, um... Maar fietsen in professionele zin? Beide recreatief ja. en professioneel. Ik, ik, fietsen is het mooiste wat er is. Vind je niet? Um, ik heb een beetje een moeilijke relatie met fietsen. Persoonlijk. Oh, yes, de wind? Tegenwind? De de wind, de wind. Ja, ik weet het niet. Ik, ik leerde ook pas heel laat fietsen. Dus misschien is dat, dat nou? ja. Hoe oud was je dan? Zeven, zeven en een half. <laughs> Hoe kan, wat deed je dan? De, de laat... eerste zeven jaar van je leven. Ja, lopen. Dat kook ook heel goed. Succes. Dankjewel.